Uur. Dit is door al meegens met het NOS-journaal in de Amerikaanse Senaat. Ze moesten in tenminste zes staten winnen van de Democraten en het zijn er nu al zeven. In het huis van afgevaardigden hadden de republikeinen alle meerderheid en dat blijft zo. Dat betekent dat het voor president Obama nog moeilijker zal worden om zijn voorstellen door het congres te loodsen. In de provincie Groningen is vannacht weer een aardbeving geweest. Het KNMI spreekt van een forse beving met een kracht van 2,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij het dorp Middelstum, maar de beving werd gevoeld tot in de stad Groningen. De aardbevingen zijn het gevolg van gaswinning. Ruim een maand geleden was er een beving met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Premier Rutte is in Maleisië ontvangen door de Maleisische premier Razak. Ze spraken onder meer over de samenwerking bij het onderzoek naar de vliegramp in Oekraïne. Vorige week klaagde de Maleisische ambassadeur in Nederland dat haar land te weinig wordt betrokken bij het veiligstellen van persoonlijke bezittingen. Volgens Razak zijn die problemen voorbij. Veel mensen kopen nog snel een fiets van de zaak. Het aantal aanvragen is in oktober met 60% gestegen. Werknemers kunnen nu nog een nieuwe fiets betalen uit hun bruto salaris. Dat levert een fiscaal voordeel op, maar vanaf 1 januari kan dat niet meer. De fietsregeling was een groot succes. Vorig jaar maakten 200.000 mensen er gebruik van op een totaal van 1 miljoen verkochte fietsen. Bij een veiling in New York heeft een schilderij van Vincent van Gogh ruim 60 miljoen dollar opgebracht. Het gaat om het schilderij Stilleven, vaas met madelieven en klaprozen uit 1890. Het was een van de laatste werken van Van Gogh. Een maand later overleed hij. Met 60 miljoen was het niet eens de grootste klapper op de veiling. Een sculptuur van Alberto Giacometti bracht ruim 100 miljoen dollar op. Het weer, is nog kans op mist, verder bewolkt. En vooral in het oosten kans op regen of motregen. Het wordt zo'n 11 graden. Morgen wat meer zon, maar ook nog een bui. En dan wordt het een graad of 10. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jodzo Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Er staat 3 kilometer tussen Knoop het Eemnes en Eembrugge. A4 richting Amsterdam bij dorp 8 kilometer. En richting Den Haag staat 4 kilometer bij Rijndijk. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Afrit A van Hoorn en de Afrit Weidewormer, 8 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knoop Velsen, 8 kilometer. Daar is de spitsstrook dicht vanwege de dichte mist. A13 richting Rotterdam bij Del Zuid, 4 A15 richting Europoort tussen Hoogvliet en de botek 3 kilometer A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan bij Rotterdam Centrum 3 kilometer A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 3 kilometer en vanuit Almere richting Utrecht bij Bilthoven 5 kilometer verderop voor Utrecht Noord 3 A28 Zolle richting Amersfoort dan staat 3 kilometer voor hoeveel laken. A29 Berg op zoom richting Rotterdam, tussen Nummelsdorp en Barendrecht 5 kilometer aan ongeluk. Er is één reis ook dicht. En ook dicht is door een ongeluk, de N9 den helden richting Alkmaar, naast de weg dicht bij Schorrel. Tot zover de verkeers.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 She's down. Take your time girl Just leave it to me and hold on to the love. Feel you getting closer every beat. So take your time, girl. Take your time, girl.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 We kunnen hier niet langer blijven staan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 Nothing. <laughs> Member of the new power generation. Welcome to the dawn. Guess it's true, I'm not good at a one night stand, but I still need love, cause I'm just a man.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 Self-control